Jelle Visser met het NOS-journaal. 13 boerenorganisaties, verenigd in het Landbouwcollectief, hebben een plan aangeboden aan minister Schouten van Landbouw om de stikstofcrisis te bezweren. De boerenorganisaties willen snel maatregelen zodat de economie niet plat komt te liggen en de bouw kan doorgaan. Ze pleiten voor minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Ook steunen ze de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zolang die maar vrijwillig is. Kosten die de boeren moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis... moeten worden vergoed door de overheid, vindt het collectief. Ze willen dat er een fonds komt van 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar. Voor het eerst is er een cao afgesloten... die niet alleen al gaat over het loon van werknemers, maar ook van zzp'ers. Het gaat om zelfstandige architecten die voor een bureau werken. Ze krijgen voortaan minstens anderhalf keer het bruto salaris... van iemand die hetzelfde werk in dienst doet. De ZZP'ers verdienen meer omdat ze zelf moeten zorgen voor hun pensioen en hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wereldwijd wordt er vandaag stilgestaan bij het gevaar dat transgenders lopen vanwege hun genderidentiteit. Ook in Amsterdam is vanavond een herdenking. Daarbij worden alle namen voorgelezen van de 331 slachtoffers die dit jaar wereldwijd zijn vermoord vanwege hun geslacht. En Europese politiediensten gaan intensiever samenwerken om vermiste personen terug te vinden. Daarvoor komt er een speciaal Europees politienetwerk onder leiding van de Nederlandse organisatie Amber Alert. Amber Alert lobbyt al jaren in Brussel om zo'n netwerk op te zetten. Het netwerk richt zich op vermiste kinderen en volwassenen. Die moeten worden teruggevonden doordat politiemensen nu sneller contact kunnen maken met collega's in het buitenland.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 Dit is ZFM. Zandvoort. z Oe, jij. Ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat. Oeh jij.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 I'm <laughs> the Graag. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ja, Lars, nou, welkom terug. Bij Zandvoort Lunch. Zo is dat, voor het tweede uurtje. Het Lunch Magazine van de Zandvoorts Radio. Ja, precies, Rolly. Jij ja, weet het. Ik weet het. Dat is ook een liedje, hè? Ja, ja. Je weet <laughs> ik weet het. Ik weet het. In ieder geval, wat uh, kan u verwachten? Dit tweede uur van Zandvoort Lunch. Nou, dat is hoop muziek en informatie natuurlijk. We geven nog steeds kaartjes weg voor het Castle uh, Christmas Fair in de Bekenstein. Bel 023 573 0393. Nogmaals, 023 573 0393. En gaan we te snel gaan naar www.zandvoort.nl en daar vindt u onze telefoonnummer. En de eerste beller geven wij gewoon nog twee kaartjes weg. Ja, en dan mag zij het rechtstreeks op de radio vertellen. Ja, inderdaad. Ja? En uh, wat kunnen we nog meer verwachten. nou Ik heb in ieder geval nog een paar oh. leuke berichten. We gaan het nog hebben over het ondernemerschalen die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden. Dus genoeg leuks. En lekkere muziek. Dat is heel belangrijk op de radio. Zo is dat. I feel you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 I mess Dat was uh, Better Now van Julie Darren. Better Now. Ja, beter. Heerlijk hoor. Ja. Dafina Michella. Nee, nee, volgens mij niet. Jawel. Ja? Ja. Oh, daar staat Julie Darin. Tata. Oh, dit was... Uh, dit was uh, Duidelijk, hè? Dafina hoor. Ja, dat dacht ik ook. Better Now. Ja. Roy. Ja. Laten we even wat horen. Ja, op uh, vrijdag 29... Um, in november kun je met het Juttesgeluk het strand van Bloemendoen aan zee komen uitpluizen. Dat is wel leuk. Met deze actie doe je mee aan een landelijke uitpluizenactie van de Centré Syrikzee. Dat is een moeilijke naam. Centré, zeg ik het goed? Ja. Nou, het lijkt er wel op. Het ja. klinkt in ieder geval leuk buitenland. Verdeeld over uh, locaties uh, langs de vele kustplaatsen uh, komen, ja, komen mensen bij elkaar om uh, in ieder geval de, de, de kusten uit te pluizen. Het is gelukt verzameld uh, om een um, kwart voor tien bij Strand San, San Blas. Uh, ja, het, het vissen uh, wat, wat een apart verhaal al dit vissen, pluizen, wie, ik, Weet je, ik heb een blaadje van jou gekregen. Ja. En al die zinnen staan door elkaar. Oké, okay, nagaan. Dus, dus in ieder geval, er is wat te doen. Heel erg uh, kort gezegd. En... Uh, in ieder, geval een, een, in ieder geval een leuke uitpluidsdag. En uh, ik ga zo meteen het echte bericht wel even zoeken. Ja, dat dat is, yes. Dit is, ja, is, <laughs> is zo'n <laughs> puntje, puntje met peer, hoor. Ja. Nou ja, misschien hebben ze de maneschijn bij. Dat weet je niet, hè? Ja, Sigeen, het komt een ja. stoomboot, de maneschijn. Ja, dan gaan we, gaan we luisteren op maneschijn. Bruno Mars. Yes. Moonshine. niet pluis hoor, Hans. Nee. Jongen, jonge, jonge. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval uh, 29 november uh, kun je jitters, uh, met Jutters geluk... Uh, op het strand van Bloemendaal uh, in ieder geval de zee uitpluizen. En um, ja, we, weet je wat het is, uh, Hans? Nou. Uh, wie uh, regelmatig langs de kust loopt... herkent uh, de blauwe plastic draadjes wel, denk ik. En dat is uh, vispluis. En, en uh, dat... Uh, ja, dat vispluis is eigenlijk helemaal niet uh, goed, in ieder geval voor uh, de dieren in de zee. Want uh, ze raken erin verwikkeld of ze eten het op en dan, uh, ja, heb je, dan gaan ze daardoor dood. En dat uh, gaan men, ga je oprapen met het uh, vispluisdag. En vind je dat nou leuk om uh, een beetje ja, een, een steentje bij te dragen aan de natuur? Dan kan je je in ieder geval uh, opgeven via jutten@juttersgeluk.nl in ieder geval jutten. Voor 29 november uh, kan je daar uh, in ieder geval... Maar waar komt het uh, vissenpluis vandaan? Is dat van de netten? Ja. ja. Oh, dat is dat blauw van de netten. Ja, inderdaad. Ja, dat is plastic inderdaad. Dat is heel slecht voor je. Hè? Ja, dat is heel slecht. En uh, ja. ook voor de vis en ja. voor de mens en voor iedereen eigenlijk. Ja, eigenlijk dus, wel. Goed, dus ja. Wij gaan luisteren naar Phil Collins. Leuk. Can't stop loving you. Weer tijd voor de artiest in het licht. En dit keer is het een jarige, want wij houden helemaal niet van uh, dode mensen. En uh, deze artiest uh, is geboren op uh, 20 november 1964 in Sint-Michel-Gestel. En is een Nederlandse zanger. Vandaag wordt hij dus uh, 55. Zijn nummers zijn vrijwel Nederlandstalig. En bevinden zich uh, vooral in het uh, terrein van het levenslied en carnavalsmuziek. En uh, ja, zijn naam is uh, Schuurmans. En werd, uh, in, zei ik net al, in 1964 geboren op het Maaskantje. Het, uh, ja, hij komt uit een heel groot uh, gezin en uh, is uh, best wel gegroeid uh, tot een, uh, een best wel, uh, groot, uh, ja, grote zang zanger. En eigenlijk Hans ja. kent, uh, deze zanger, um, ja, kent deze zanger best wel een hit die iedereen mee kan zingen. Ja. En, uh, en ik heb het over René Schuurmans. Ja. En uh, het liedje heet Laat de zon in je hart. Ja. Nou, mooier kan het niet, toch? Zeker weten. Make a Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. Ja. ja, lekkere muziek weer Hans. Dank je. Ja, in ons land is het een uh, belangrijk uh, deel uh, van de ja, brandweertaken in handen van de zeer uh, gewaardeerde betrokkende vrijwilligers. Hè. En uh, een van die vrijwilligers uh, hij is uh, verrast met een uh, koninklijke onderscheiding. Zo. En dan heb ik het over niemand minder dan Bastiaan Beekhuis. En uh, hij heeft uh, de onderscheiding van uh, burgemeester uh, Molenburg gekregen afgelopen week. En uh, hij is nu lid van de orde van Oranje Nassau. Door zijn uh, ja, 22 jaar verbondenheid aan, de, ja, aan het brandweerkorps. Dat is lang hè? Dat is heel lang. Ja. En uh, namens ZFM gewoon hartelijk gefeliciteerd. Ja, inderdaad. En, uh, wij Mooie gaan, berichten. Ja, wij gaan luisteren weer. You are not alone. En dat zei yes. hij, dat zei hij ook hè. We bent niet alleen. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? www.zfmzandvoort.nl Ja, dat was natuurlijk Michael Jackson. Met You Are Not Alone. En van de ene gigant naar de andere, dan gaan we nu naar Billy Swan. I Can Help. Is I can help. Je zit er lekker in, hè, Hans, met ja, je muziek. Ga goed, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, wat er al. Er gebeurt zoveel in ons mooie dorp. hè. En uh, we hebben ook altijd natuurlijk het rubriekje de evenementenkalender uh, bij jou, Hans. Ja. En uh, dat begint uh, morgen. Dan, uh, dan is er weer uh, de derde donderdag van de maand bij het Wapen van Zandvoort vanaf 5 uur. En de derde donderdag van de maand betekent altijd live muziek. En uh, dat is wel leuk. Ja. Dus Ze hebben daar een country en pop. Uh, uh, ja, in ieder geval de 60s uh, country en pop uh, muziek. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja. Uh, verder is er 22 november, we hebben het er net al over gehad, natuurlijk. Kinderdisco in Pluspunt. Waar Kom, de kaart komt de Sint is, uh, ook eigenlijk? Ja, de Sint is al, komt ook op bezoek. Dat oh, leuk. Dus uh, dan is er uh, nieuw voor 22 november Kinderdisco bij Pluspunt. Vanaf uh, 7 uur. En de kaartjes zijn te koop bij de Bali. Uh, bij Pluspunt voor 3 euro. Inclusief drinken en wat lekkers. Dan is 24 november, we hebben het daar net ook al over gehad. Culinair rondje dorp. Er zijn uh, diverse. Op de horeca-gelegenheden die meedoen. En de kaartjes zijn ook bij die horeca-gelegenheden te koop. Van 12 tot 5 uur is het. Dus uh, dat is hartstikke leuk. En daarna heb je toneel en zang van Tokodrama. Amsterdam in Theater de Krocht. En dat begint om uh, half 4. En uh, ja, kaartjes daarvoor zijn bij het Theater de Krocht te halen. Er is hoop te doen hoor. In, uh, in, in, in, ook qua cultuur in het dorp. En dan is er weer een concert van. Uh, in ieder geval het kerk Vanaf 5 uur op 24 uh, november. Dus dat is zondag. 28 november is weer regenboogborrel in uh, Café Het Wapen vanaf half 6. Dan is er uh, 29 november is er iets heel unieks. Want bij Lunchroom, lunchroom uh, Rabbel gaat Sinterklaas uh, vanaf uh, 7 uur uh, slapen. Hij blijft slapen in uh, Rabbel. Uh, dat is wel leuk voor de kinderen om te bezoeken. Dus uh, informatie uh, vindt u daar uh, over bij Rabbel, uh, hun Facebookpagina. Dan is 30 november. Het zover in Theaterkrog natuurlijk uh, Mark Enthoven en Live Orkest. En dat is vanaf 8 uur. En kaartjes zijn daar ook te krijgen bij de Krocht. En dan hebben we 5 december. Dat is natuurlijk het avondje van Sinterklaas. Sinterklaas-bingo bij het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur. Ja, je denkt dat het uh, december is. Een koude maand. Je denkt, nou, er is niks te doen in Zandvoort. Nou, het blijkt dat er genoeg te doen is. Hè? Ja, want daarna gaan we ook weer Over ja. natuurlijk de activiteiten in, bij de IJsbaan. Ja. Dan gaan we het daar nog uitzenden? Uh, ja, geloof ik wel. Ze zijn oh. ermee bezig. Dus oh. uh, nou, zometeen leuk. hebben we wat leuks, want we gaan het even nog hebben over de ondernemerschalen. Nou, hartstikke goed. Ja. Tot straks. Tot zo.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 We are children that need to be loved Hier op ZFM en Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Ja Hans, de afgelopen de 14e, 14 november, was het zover de grote ondernemerschala 2019. Waar ja, ABC en meer ondernemer van het jaar werd. Ja, en, we hebben er een hoop in de studio gehad. Hè? Uh, ja, dat was wel leuk. Ik ga het zo meteen allemaal knippen en plakken. En dan uh, wordt er waarschijnlijk nog een compilatie van gemaakt. Dus dat is wel leuk. Hé hey, uh, Hans, ik wil toch wel even terug naar het moment van bekendmaking. Ja. Want uh, zo werd het bekendgemaakt. Laat het eens horen. Moet je de emotie horen ook trouwens van Dolly en mij. Stijgt in de zaal.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 net het filmpje van Goede Tijden die nu voorbij flitst. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het thema was Weet racen. Race -auto's. Ja, weer met raceauto's.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 En, meer. Dat en dat zou een hele onverwachte zijn wat zij hebben. Helemaal niks, niks team, aan misen meer. Wat een applaus. Het, het is een toffe gunje naar voren. En eh Wat een, uh... een ontknoping. Gefeliciteerd! Dat zei ik. ah <laughs> ja. oh, jij zou trots zijn. Wat gaat er door je heen? Oh, hij is leuk. Gewoon, nee, nee. Ah, toch veel meer dan leuk. Ja, maar ook nee, dat iedereen gewoon op een stem heeft en dat het zo gaat uh... ja, heel erg ja, Dat kan me helemaal voorstellen. Nou, je staat er als een uh, hele blije dame sta je erbij. Wat zul jij morgen een hoop bloemen krijgen? Oh, ja. Ik heb de eerste borstel binnen. Je hebt de eerste borstel binnen. Nou.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 En dat was uh, de eerste reactie van uh, Anja van ABC en Meer. Die ondernemer van het jaar 2019 werd. Hans, hoorde je de spanning? Ongelooflijk. Dolly en ik zaten ja. helemaal in spanning. En ja, we prachtig. moesten maar verslag doen. En het bleef maar doorgaan. En het was maar spannend, spannend, spannend. En uiteindelijk werd het ABC en Meer. En uh, ja, ze, hebben, ze waren overal uh, winnaar. En uh, die categorie de categorieën winnaar waren, was natuurlijk uh, fotostudio Zandvoort. het meisje die jij in de uitzending ja. hebt gehad. Uh, ABC en Meer natuurlijk. Die ondernemer van het jaar is geworden. En het Zandrestaurant uh, uh, in de Kerkstraat. Dus uh, hartstikke leuk en in ieder geval aan die ondernemers namens ZFM Zandvoort. Hartelijk gefeliciteerd nogmaals. Ja. En als het goed is, ze zijn ermee bezig. Zal er binnenkort een compilatie nog uh, te horen zijn van deze avond. Wow. Ja, hier op ZFM Zandvoort. Goed. Muziek draaien? Hoort ja. er ook bij. Shania Twain. Lekker. I'm gonna gotcha. Goed. Lekker.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 zeiden. Het zit het er weer op voor vandaag? Ja, het zit er weer op. Ja. Zand wordt lunch. Ja, volgende wat, week, uh, volgende uh, week ja. zijn we er weer. Ja, jij, ik ben er morgen weer. Jij bent er morgen alweer. Van 12 tot 2 met uh, Zand wordt lunch. En wat ik heb ja. dat is een grote verrassing, want dat weet ik zelf nog niet. Ja. Nee, lekker muziek. <laughs> ja, en informatie. ja, dat is een in ieder geval van. Morgen wordt de kerst, of de klaas. Uh, weg het uh, uh, Sinterklaas huisbezoek weggegeven ja. op de radio. Ja. Aan een heel mooi verhaal. Dus heeft u nog een mooi verhaal. U kan het beste vinden op onze Facebookpagina nou, Sandport Lunst. Ik ben de volgende week woensdag weer en ik hoop doei, doei. dat we dan weer compleet zijn. Leuk was het. Doei! Wetenschap bij uh, Imka. Ja, wetenschap Inka. Hopelijk tot volgende week. To